Ik zie in heel veel omgevingen waar veel vrouwen werken, dat zolang er nog een patriarchale cultuur heerst en vrouwen zich aan die cultuur conformeren, ja, dan, dan, dan verandert er niets. Fijn dat je weer luistert naar de podcast met andere ogen. Een initiatief van het Center of Expertise, Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap van Avans Hogeschool. Deze podcast is onderdeel van de minor Take Back the Economy, waarin studenten onderzoek doen naar de mythen en mogelijkheden voor een nieuwe economie. Mijn naam is Grootlieve Spaas en ik ben lector Nieuwe Economie bij Havans. En ik ben Sim Jans, mede-eigenaar van Wildgroei, een projectbureau in Nijmegen... en als ontwerper betrokken bij deze miner. We nodigen elke keer een gast uit die zich niets aantrekt van de gevestigde orde... en zegt, dit is wat volgens mij nodig is om een eerlijke economie te realiseren. En in deze aflevering is dat Sylvana Simons. Sylvana Simons behoeft uiteraard geen introductie meer. Iedereen kent haar als een strijder voor radicale gelijkwaardigheid... Ze is een geëngageerde burger en partijleider van B1. We spreken Sylvana in het bijzijn van de studenten die de minor volgen. Sylvana, welk onderwerp binnen het economische systeem stel jij een vraag? Ik zou uh, daarop willen antwoorden met de, het koloniale aspect van onze huidige economie. Dus hoe decoloniseren we de economie? Uh, maken we de economie daarmee eerlijker? Maar wat is dekolonisatie eigenlijk? In hoeverre spelen koloniale gedachten, overtuigingen en patronen, structuren... een rol binnen onze huidige economie? Helder. Um... Nou, vertel. Ja, vertel. <laughs> welke, welke rol speelt het? Nou, ja, Ik denk dat we daarvoor eerst moeten kijken naar hoe is onze economie nu vormgegeven. Mm -hmm. Wij geloven hier in het Westen heel erg in een economie die draait om arbeid van de een... Versus winst van de ander. Winst is sowieso het centrale gegeven. Elk bedrijf moet elk jaar meer winst maken dan het jaar daarvoor. En eigenlijk kun je daar al uit proeven. Winst bestaat alleen voor de een als er ergens anders iemand iets inlevert dan wel echt verliest. Ons huidige economische systeem is daar natuurlijk heel erg op gebouwd. De actuele discussie gaat nu bijvoorbeeld over de groeiende vermogensongelijkheid die ontstaat omdat we arbeid op de ene manier waarderen en uh, vermogen, bezit op de andere manier, ja, daar blijkt eigenlijk al heel duidelijk uit wat we belangrijk vinden. We vinden het belangrijk om veel geld te verdienen. We hebben geld gekozen als, uh, als, als, als middel waar we alles aan afmeten. Mm -hmm. uh, dat geld verdienen is belangrijk, maar dat gebeurt meestal door die mensen die niets morgens om vijf uur de wekker hebben gezet omdat ze fysiek dan wel uh, men, uh, uh, uh, mentale arbeid gaan leveren. Zij verdienen aan het bezit van vastgoed, grond uh, of aandelen. aandelen ja. Of doordat zij anderen uh, uh, voor hen laten werken. En dat wordt in ons uh, economisch systeem gezien als slim... Als je het zo doet, nou, dan ben je goed bezig. Dan verdien je lekker veel geld en anderen werken voor je. Maar je zou dat hele principe volgens mij ter discussie uh, moeten mogen stellen. Een ander uh, belangrijk aspect van de economie, onze westerse, hedendaagse economie... is uitbuiting, niet zozeer van mensen, met betrekking tot arbeid... maar bijvoorbeeld extractie van uh, waardevolle grondstoffen. Als je erbij stilstaat dat ons geld gewaardeerd wordt aan de hand van goud het goud dat de Nederlandse bank in bezit heeft... dan is de volgende vraag natuurlijk... in welk Nederlands dorp is dat goud dan gevonden? Nou niet. We hebben geen goud hier. Dat hebben we ergens anders vandaan gehaald. Olie halen we ergens anders vandaan. We hebben een paar gasbelletjes uh, uh, uh, uh, uh, uh, in Nederland... maar nooit genoeg. Dus we halen ook gas, andere grondstoffen... Uh, maar ook alles wat in onze mobiele telefoon zit... onze kleding. Het komt allemaal van ver... We halen dus uh, arbeid en grondstoffen van ver. En dat uh, zetten we ten goede voor ons eigen westerse economische systeem. En um, dan zeggen veel mensen, ja, wat heeft dat met kolonisatie te maken? Ja, Daar wilde ik naartoe ja. inderdaad. <laughs> <Die> <laughs> dat vraag. lijkt me een hele logische <laughs> vraag. Um, volgens mij kun je, heel kort door de bocht, maar toch stellen, dat uh, ten tijde van het kolonialisme, de manier waarop het kolonialisme uh, is opgekomen en opgebouwd, uh, uh, en waarbij dus uitbuiting en onderdrukking van de bevolking daar ter plaatse, ja, landroof, uh, uh, mensenhandel, slavernij, gedwongen arbeid, uh, discriminatie, racisme, uh, dat werd allemaal gedaan overwegend door, nou ja, laten we zeggen, witte kolonis kolonisators uit het westen, uh, ten koste van lokale bevolking, maar ook... Een ander onderwerp dat heel actueel is... is natuurlijk de klimaattransitie, de energietransitie. Uh, uh, we proberen klimaat en milieu te redden. Afgelopen honderden jaren hebben we als Westen... Uh, uh, niet alleen kennis laten liggen dat we geen gebruik hebben gemaakt... van de kennis die inheemse volken hebben. We hebben ook uh, heel veel schade aangericht... aan de veiligheid uh, van die inheemse volken. Terwijl, uh, en, we, en we gaan nog altijd uit van... wij weten hier hoe het moet... En uh, als we heel erg uh, uh, vol empathie zitten... dan zijn we zelfs nog wel bereid onze kennis daarheen te brengen... Mm -hmm. met anderen te delen. Terwijl de waarheid natuurlijk is dat ook daar heel veel kennis besloten is. Dus die ongelijkwaardigheid vind ik echt een kenmerk... van ons economische systeem. Ja, mooi. En, en uh, je zegt dus eigenlijk ook uh, dat, dat, dat er een soort superioriteitsgevoel uh, is... is is, kun je dat eens wat toelichten, waar dat vandaan komt of hoe dat, hoe dat werkt? Nou, je ziet dat eigenlijk door de hele geschiedenis, dus ook als je naar de koloniale geschiedenis kijkt of de geschiedenis van de slavernij, dan zit daar altijd een idee onder, wij zijn de norm en wij, dat is eigenlijk de witte man, want in de tijd dat al deze systemen opkwamen, deden vrouwen ook niet mee zaten ook niet aan tafel om uh, uh, systemen samen vorm te geven en te ontwerpen. Dus de witte man uit het westen heeft zichzelf tot norm verheven. En dat betekent dat die het meeste recht heeft op al die natuurlijke grondstoffen. Dat betekent dat die uh, ook gewoon recht heeft op nou ja, eigenlijk de hele wereld. Dus wij kunnen dan als uh, witte westerse uh, uh, uh, uh, nou ja, samenleving het recht hebben om overal naartoe te gaan... om daar grondstoffen, mensen, kennis, alles mogen wij ophalen. Dat, dat, dat behoort ons gewoon toe. En we gaan vooral voorbij aan het feit dat er ook heel veel kennis... waardevolle kennis uh, bij die andere culturen zit. Die zijn per definitie ondergeschikt. Dat, dat is gewoon een overtuiging die bepalend is in al het handelen. Uh, en die gaat heel erg over wie heeft het recht. En degene die het recht heeft is altijd per definitie de witte man. En, en, maar is dat hetgene... Want... Wat ik merk, ik heb ook veel gelezen van wat je, van wat je zegt. Um, en ik heb ook veel discussies hierover met familieleden, met mijn vader bijvoorbeeld. <laughs> en en um, de relatie tussen wat daar is gebeurd en hoe het nu is. Um, daar zit gewoon heel veel ontkenning ja. op. Ja. Dat, dat, dat, dat wordt niet begrepen. Dus dat probeer ik dan uit te leggen. Maar zo lang geleden. Ja, je ziet het nu terug, bijvoorbeeld nog in het toeslagenaffair. Ik noem maar wat. Ja. Maar die relatie... Kunnen we daar eens op inzoomen ja. hoe dat nou precies zit? Dat vind ik wel interessant. Nou, ja, Ik denk eigenlijk gewoon liever dat jij daar heel veel intelligent over kunt oh, zeggen. Kunnen vanuit we samen, je, laten vanuit we je samen expertise. Gaan. Dat zei gewoon liever van tevoren al. Als je dat gaat vragen, wil ik er iets over zeggen? Nee, nee, nee, nee ik ga er ook van alles over zeggen. Maar dit is, uh, nee, zijn, ik ga een paar dingen daarover zeggen. Want um, eerst even voortbouwend op wat jij zegt. Want je zegt dat die exploitatie en uitbuiting van mensen, uh, die eigenlijk. Uh, nog steeds voortbouwt op die gedachte van slavernij. Die zit heel diep verweven in onze economie. En wij denken dat we nu door mensen te betalen ja. daarmee gestopt zijn. Maar niets is minder waar. Ik bedoel, en wat je ziet is dat er een steeds grotere groep is. Niets is minder waar? Uh, uh, hoe bedoel je dus dat? we zijn niet gest Er zitten nog steeds heel veel vormen van slavernij. Mm -hmm. In de manier waarop we onze economie organiseren. Mm -hmm. Ook als we mensen betalen ik mm -hmm. bedoel als je mensen onder het minimumloon betaalt of als je okay, mensen okay. betaalt zodat ze yeah. daar niet van kunnen leven zodat ze daar geen huis van kunnen kopen dus we vinden dus de mindset het de gaat de over mindset de mindset is yeah. dat we dat het rechtvaardig is om mensen zo min mogelijk te betalen om daarmee zo goedkoop mogelijk te kunnen produceren en zoveel mogelijk winst te maken. Ja, en die zit er nog steeds. En die zit er nog steeds heel ja. diep in. En dat betekent dat niet alleen mensen van kleurslachtoffer zijn van dat koloniale verleden en dat koloniale denken. Maar ook gewoon mensen die tegen het minimumloon werken hier ja, in Nederland. Ook allemaal... witte mannen, ook, ja. witte vrouwen allemaal. Dus dat, dat loskomen van dat koloniale denken is is van levensbelang voor alle mensen op aarde. En ja. het, is, het is ook in, het is interessant wat je zegt. Hè? Ook, ook witte mannen uh, uh, uh, leiden hier aan. Maar er wordt ook heel veel de link gelegd tussen uh, ons koloniale verleden en racisme. Um, hoe, hoe, kunnen, hoe, hoe moet ik dat dan zien? Ja, ik, ik begrijp het wel, maar ik wil het jullie ook wel horen zeggen. Ik ben benieuwd hoe jullie dat zien. Um, nou ja, ik kan het... Maar er, er zit een soort hiërarchie, denk ik. Uh, uh, een soort automatische hiërarchie. En die is niet overal precies hetzelfde. Het is wel zo dat de witte man overal aan de top staat. Maar wat daarna komt, is ook een beetje uh, gevarieerd. Hè. Ik, bedoel, uh, ik heb in, in Zuid-Afrika mijn uh, PhD gedaan. En uh, uh, daar is mij heel precies uitgelegd hoe het zit. Je hebt eerst de witte man, dan de witte vrouw... die de witte man legitimeert. Mm -hmm. En is een hele, dat vond ik zo'n belangrijke ontdekking dat witte vrouwen de witte mannen legitimeren... terwijl ze weten dat wat ze doen niet oké okay is. Maar toch zeggen, blijf het doen. Mm -hmm. heb ik, dat heb ik me persoonlijk ook heel erg aangetrokken. Ik dacht, van ik ben een witte vrouw, ik werk als consultant... en ik legitimeer management teams, witte mannelijke managementteams in die manier van handelen. Dat ja. heeft ongelooflijk veel betekenis gehad... in hoe ik mijn adviespraktijk en nu ook mijn lectoraat invul. En dan krijg je daarna uh, de man van kleur. En dan heb je nog verschillende gradaties in kleur. Ja, ja. En, en uh, dan hebben we de vrouw van kleur. Die doen, eigenlijk, die doen er eigenlijk niet toe, als ik een beetje. Ja. Maar het is wel verschillend waar je bent. Ja. Ik bedoel, dus uh, de, de hiërarchie is niet overal precies hetzelfde. Maar, maar dit is grosso modo ja. waar die zit. En dat zie je terug in betalingsstructuren, dat zie je terug in de, de, uh, welke hoe hoog je kan komen in de organisatie. Dat zie je terug in. Of je mee mag beslissen of niet. Dat zie je terug in waar je mag wonen. Dat zie je terug in alles wat wij doen. En alles wat wij doen wordt steeds meer gedomineerd door het economisch systeem. Dus, ja. hè, dus waar we vroeger nog konden zeggen van de kerk regelt iets. Of wij gaan onderling samen iets regelen. Wordt nu alles door dat grid van die economie geperst. Waardoor het erger ja. wordt. Ja, ja, ja. En dan um, um, is uiteindelijk uh, vaak uh, de zwarte Man of vrouw, de pineut in dit, in dit systeem. Zeker. En, en kunnen we daar nog eens iets op inzoomen? Hoe, hoe, hoe dat? Ja, nou ja dat, dat heeft natuurlijk met die, met die hiërarchie te maken, met die ladder te maken. Dus wie is het meest waardevol? Er is een uh, Amerikaanse, hij is intussen overleden, Amerikaanse stand-up comedian. En die heeft een hele act over Natalie Holloway. En die raad ik iedereen aan. Je moet een beetje tegen grof taalgebruik kunnen. Zijn naam is uh, uh, uh, Patrice. Nou, daar kom ik zo op. Three is something. Uh, en, en hij doet dus een heel stuk over de verdwijning van Natalie Holloway. En hij staat voor die zaal en hij vraagt aan de zaal... hoe heet dat blonde meisje ook alweer wat uh, uh, vanaf Aruba uh, is verdwenen? En iedereen zegt, oh, dat is Natalie Holloway. Holloway. En dan gaat hij zijn, zijn stuk verder en op een gegeven moment vraagt hij... en hoe heet dat meisje eigenlijk uit Peru? Zelfde dader. En niemand weet het. En de bottom line is... Gaat er, is er, wordt er een wit vrouw, witte vrouw of een wit kind vermist. Dan wordt alles uit de kast getrokken om diegene te vinden. Maar zwarte kindjes, zwarte vrouwen, who cares, really. En daaruit blijkt heel duidelijk inderdaad de hiërarchie. Wie is van waarde? Ja. Wie mag meedoen en welke plek mag je innemen? Want al mag je meedoen op die hiërarchische ladder... dan zijn er natuurlijk wel weer regels over in hoeverre... Je, uh, en uh, hoe aangepast je moet zijn. En hoe je aangepast je ja. moet zijn. En gaat dit terug volgens jullie naar het koloniale verleden? Dat zeg maar um, wij naar bijvoorbeeld Afrika zijn gegaan als witte mensen... en daar uh, Afrika hebben leeggehaald, mensen als slaven hebben ingezet. Is daar dat verschil eigenlijk tussen superioriteit van witte mensen... ten opzichte van zwarte mensen ontstaan... Of nou, Het Komt is op. daar in ieder geval tot volle bloei gekomen omdat het als uh, excuus diende voor, het, uh, voor de manier waarop zwarte mensen werden behandeld. Dat moest je ergens wel kunnen verklaren. Ja. Dus is de doctrine in het leven geroepen dat witte mensen superieur zijn. En daar is religie ook voor ingezet. Hè? Ik bedoel, uh, kolonialisme werd vaak met de Bijbel in de hand uh, bedreven... Terwijl je zou denken dat wij allen kinderen van God zijn. Allen in diens uh, evenbeeld geschapen. Vind ik heel bijzonder, maar toch. <laughs> uh, en dat we allemaal evenveel waard zijn. Maar dat is niet zo. We hadden natuurlijk ook een, een, een, een excuus nodig. Waarom we mensen zo behandelden. En ik, ik, ik wil ook even inhaken op wat jij zegt. Over hoe je dat vandaag nog terugziet in, in ons economisch systeem. Heel veel mensen zeggen dan tegen mij. Als ik racisme, discriminatie en de historie daarvan uh, op tafel leg. Van, ja, maar witte mensen worden ook uitgebuit. Dat klopt. Maar dat was een last resort. Hè? We gingen eerst alle andere mensen Precies. uitbuiten en toen dat allemaal niet meer kon, toen gingen we onze eigen mensen oh, dit, uitbuiten. Ja, ja, ja. Um, maar in de actualiteit bijvoorbeeld, uh, nou ja, jij, jij noemde het toeslagenschandaal al. De afgelopen weken hebben we bijvoorbeeld ook gehoord over de Belastingdienst die lijsten maakte met mensen die aan de voorkant alles mogelijk fraudeur werden gezien waarbij uiterlijke kenmerken een rol spelen. Dus we hebben in de loop der jaren, honderden jaren... en dan kom ik automatisch bij het boek van mevrouw Wekker... Witte onschuld... hebben we een, een, ja. hebben we een, een overtuiging ontwikkeld... Waar, waarvan we weten... mannen zijn meer waard dan vrouwen... volwassenen zijn meer waard dan kinderen... mensen zijn meer waard dan dieren en uh, de natuur... Uh, nou, enzovoort, enzovoort. Dus in diezelfde uh, hiërarchie. En dat zie je aan de manier waarop we met... Uh, uh, nou, nee, inderdaad productie omgaan. Uh, we vinden het... toen, toen, toen we tijdens de coronapandemie uit alle windstreken verschillende varianten zagen komen, werd er niet gepleit om de grenzen te sluiten. Toen er een variant uit Zuid-Afrika kwam, gingen de grenzen meteen dicht. En niemand die daar uh, ook maar met zijn ogen bij knippert. Terwijl daar zit een overtuiging achter. En die overtuiging is zo bij ons ingebed dat we er ons niet eens meer uh, vaak niet eens van bewustzijn. Ja. En ook geen ja. stem geven, want er is in Zuid-Afrika echt ook door Ramaphosa echt enorm op geprotesteerd en ook echt geduid hoe onrechtvaardig en hoe racistisch dat besluit was. Dat heeft nauwelijks de krant gehaald. Ja. Dat is ja. Echt. Uh... Hoe we. Uh, ja. Nee, ik wil nog even, want we hadden de vraag van hoe werkt dat die kolonialiteit ja. door? Hè? En die werkt door in hoe wij omgaan met mensen. En. Uh en met de exploitatie van mensen. Er zijn ook uh, steeds meer uh, wetenschappers die bezig zijn... om uit te rekenen hoeveel van onze rijkdom... eigenlijk nog steeds voortkomt uit die koloniale ja. tijd. Ja. Ja. Daar schrijft bij een ook iets over op de, ja. op de website natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Ja. Dus, dus het is ook letterlijk... met het geld wat we toen verdiend hebben... verdienen we nog steeds, daar bouwen we nog steeds op voort. Dus ja. ja, en dan ben je ook weer terug bij hoe we vermogen ja. anders benaderen... Nauwelijks tot niet belasten, dat ja. mag ook, hè, dat moet zelfs. Uh, en dat, en dat, dat is ontstaan om die, die, die rijkdom in stand te houden en dichtbij te houden. Dus de mensen die verantwoordelijk zijn voor, de, voor, voor het verkrijgen daarvan, die delen niet mee in de winst. Je hoeft maar naar een stad als Amsterdam te kijken. En te weten dat al die, die mooie grachtenpanden, uh, dat waren natuurlijk allemaal pakhuizen. Dat kun je, aan de bouwstijl kan je het, de, de slavernij en het kolonialisme nog terugzien. Mm -hmm. Kijk eens omhoog naar de afbeeldingen op die panden. Daar wordt rijkdom uitgebeeld, uh, exotische dieren, exotische vruchten. Allemaal dingen die in Nederland helemaal niet waren, maar die men van buiten haalde. En um, Vandaag de dag rendeert dat geld, die rijkdom, rendeert nog steeds. Hoe, hoe zie je dat in Nederland? Kun je daar zijn... nou, als een... ik het even bij Amsterdam hou, ja. dan is een hele simpele gedachte... Is, al die toeristen die naar de stad komen, om naar die mooie panden te kijken. Dat is geld wat verdiend wordt door middel, simpelweg de aanwezigheid van koloniaal erfgoed. Uh, maar families, familierijkdom, uh, uh, mensen die achter grote bedrijven zitten... Multi, inmiddels multinationals. Uh, veel van dat geld is ook toen verdiend. Maar de andere kant is even interessant. Wat gebeurt er als je een bevolkingsgroep bent... zonder die historische economische rijkdom? Hoe lang duurt het om dat te vergaren? Je kunt nieuwkomer zijn tweede generatie, derde generatie, vierde generatie. Nooit zal je op hetzelfde niveau komen als van die generaties... die al zo lang uh, uh, van die zijn. En, en, ja, en zeg je, je daar ook mee dat dus mensen die in Nederland komen... Um, eigenlijk, um, eigenlijk te pineut zijn ten opzichte van het vermogen... wat op plekken zit, wat verdiend is in, in het verleden met uh, uh, koloniën. Ja. We kunnen nog wel verder gaan, want doordat wij nu zoveel geld hebben in het Westen. Eh, we gaan daar niet meer met een zeilboot op uit en pikken het land in. Nee, we kunnen het nu kopen. Dus, dus we gaan nog steeds door met precies eigenlijk hetzelfde gedrag. Alleen we kopen het nu. En dat vinden we legitiem. Ja. En, en yes. dat is al heel. Dat is, hè, want wij, dat is de afspraak. Als je het koopt, ja. is het van jou het van en jou. dat is eerlijk. Ja, wat ik heel interessant vond uh, om te lezen, was dat het uh, moment dat wij gingen dekoloniseren, mm -hmm. uh, uh, dus eigenlijk ons terugtrekken of, of uh, de landen probeerden onafhankelijk... te politieke macht opgeven. Uh, hebben, wij eigenlijk, hebben wij eigenlijk uh, ervoor gezorgd, de Westerse landen, uh, dat uh, de landen die we bezaten moesten betalen ja. aan ons om onafhankelijk te zijn. Dus er is een stap gemaakt naar dekolonisatie, gewoon uh, als in weg weggaan ja. of op papier. Maar uiteindelijk moest ervoor betaald worden en uh, uh, in de leningen ook? Precies, drie uit... dubbel zelfs. Want ja. die, die extractie gaat nog steeds voort. Shell, Shell zit nog steeds in Nigeria en vervuilt daar uh, de aarde op ja. grote schaal. Ja, uh, gebied waar mensen wonen. Op gebied waar mensen wonen. Ja. Er wordt ook vaak een afhankelijkheid uh, uh, gecreëerd. Dus de mensen die daar wonen, die, zijn, die zitten helemaal niet per se te wachten... tot Shell weer vertrekt, want hey, dan zijn hun banen ook weg. Dat zie je ook in, in Nederland, bij Tata Steel bijvoorbeeld... Enorme gezondheidsschade. Maar de hele omgeving is afhankelijk van dat bedrijf. Uh, uh, dilemma, economisch dilemma. Het meeste geld gaat wel richting... Uh, en het, richting... het meeste geld gaat naar het buitenland. Um, maar ook, ook binnen westerse uh, uh, uh, relaties. Hè? Want ik bedoel, we hebben in Amsterdam bijvoorbeeld ook het probleem... van de mensen die de buitenlandse uh, investeerders die panden opkopen... Uh, oude huurwoningen opkopen uh, en die voor veel geld weer verhuren of alleen maar zo'n pand willen hebben, omdat nou, dan kunnen ze gewoon slapend geld verdienen. Uh, dus, dus het zit hem heel erg in de gedachte erachter. De entitlement, het recht hebben op, uh, ergens anders heen gaan. Mensen uitbuiten. Nou, jij zegt net van die leningen. Maar daarom zeg ik het is bijna drie dubbel. Ja, er zijn leningen dan is er zogenaamd ont ontwikkelings... Uh, ja. Hoe heet het de commissie in Den Haag? Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Ja. Dat is eigenlijk gewoon uh, uh, neocolonialisme, neo-imperialisme. Namelijk, wij willen jullie wel helpen. Uh, maar afhankelijk ma houden van... Af precies, afhankelijk ja. houden van... en Nederlandse bedrijven die dan elders winst gaan maken... onder het mom van, nou, dat is ontwikkelingssamenwerking... Dat is goed voor jullie economie. En het kleinhouden... Uh, bijvoorbeeld als het gaat om het vrije verkeer. Iedereen mag overal naartoe reizen. Experts uit de uh, UK en uh, Canada en de US zijn hartstikke welkom. Dat zijn experts. Maar mensen uit Afrikaanse landen, dat zijn gelukszoekers. Terwijl wij zijn allen gelukszoeker, elke dag. Met z'n allen, dat is de enige reden dat we uit bed komen. Misschien wordt vandaag een mooie dag. Um, maar sommigen ja, mogen niet. dat zijn. En anderen mogen dat niet zijn. Dus, dus inderdaad, ja, dan, dat, dat is volgens mij echt nog wel direct terug te voeren... op de overtuigingen van enkele honderden jaren. En je ziet het bijvoorbeeld ook iets heel anders... maar dat is ook belangrijker in de economie. Kunst. Wat is, wat is, uh, we, hebben, we kennen highbrow en lowbrow uh, uh, kunst. Uh, ballet, dat is highbrow. Dat is echt ballet, dat is echt dansen. Maar streetdance, hiphop, twerken, nee, dat is geen kunst. Dat is wat jullie gewoon doen. Uh, in hoeverre staan wij anderen toe? Als westerse machten gaan we de hele wereld over. Daar brengen we onze norm. In hoeverre staan wij anderen toe hetzelfde te doen? In hoeverre zijn mensen van kleur welkom in hun traditionele kleding hier in het dagelijks ja. leven? Het zit in heel veel dingen die we niet eens opmerken, maar die wel echt elke dag aanwezig zijn. Ja, en dat zijn, dus, dus er zijn een heleboel uh, voorbeelden die, als ik jullie goed beluister terug te herleiden zijn aan dat superioriteitsgevoel ja. van de witte mens. En, tegen, en daarmee dus de rijke mens. Ja. Ik bedoel, want uh, dat is wel heel belangrijk. Hè? De rijke mens bepaalt mijn waarde. En, uh, en iedereen dus die gewoon ergens werkt of in dienst is... is daar ook niet in dienst als een soort heel mens maar als een functionaliteit, als een resource, als een, als een lijf of als een geest of een mind. Ja. Noem je dat, uh, maar niet als een totaal mens. Ja. En, vol, dus, en dat denken is, heeft ook daar post gevat. Dus wat je ziet is, we zijn allemaal soort van halve mensen geworden ja. door dit denken. Ja. Ik moest er laatst aan denken toen wij in de Tweede Kamer een uitwisseling hadden met, uh, ik geloof dat het Wiersma was, minister Wiersma, en die zei het ging over discriminatie op de arbeidsmarkt. En op een gegeven moment uh, zeiden ze, staat ook in het uh, uh, coalitieakkoord, we willen anoniem solliciteren invoeren. Zonder aanzien des persoons aangenomen worden. En ik word daar zo ongelooflijk kwaad om, want het is in de kern wat jij net omschrijft, Godelieve. Je stelt dus eigenlijk als antwoord op een misstand een nieuwe misstand. Precies. Namelijk... Als je alles, als jij thuis laat wie je bent, in het diepste van je zijn, dan wil ik je misschien wel aannemen. Yeah. Maar als je voor me zit en ik zie jouw kleur en ik zie jouw cultuur en ik zie alles wat je met je meebrengt, ja, dat is ingewikkeld. En maar maar het wel... gaat ook, het tweede aspect, en dan het gaat ook om wat ben jij waard als medewerker, als personeel? Mm -hmm. Ik hoef niets van je te weten. Nee. Ik ben helemaal niet in je geïnteresseerd. Ik, je soll solliciteer me anoniem, I don't care about you. Ik ben alleen maar geïnteresseerd in welke waarden... Kom je meebrengen voor mijn bedrijf. Maar jij als mens met je gedachten, gevoelens, overtuigingen, angsten, uh, uh, kwaliteiten. Ja, alles wat je bij je hebt. Ja, ja een, eens. Um, en uh, advocaat van de duivel. Um, een bedrijf zit in een, in een systeem uh, um, waar uh, nou eenmaal de witte man regeert. Is dit dan ook geen stap om, om ervoor te zorgen... dat er andere mensen, diversere mensen in het bedrijf komen? Want ik snap dat je er boos van wordt omdat het in de kern niet klopt. Maar zou het dan een stap kunnen zijn of zeg je... Ik, vindt, uh, ik vind het on on onbespreekbaar en onacceptabel om meerdere redenen. Mensen zijn meer dan wat zij binnen het bedrijf uh, uh, mogen achterlaten. Uh, en deze gedachtegang gaat ook helemaal voorbij aan... als ik ergens ga solliciteren is het niet alleen de werkgever die noten op zijn zang mag hebben. Ik mag ook kijken tegen wie ik over zit... en of dit wel een bedrijf is waar ik mijn talenten achter wil laten, in wil brengen. Uh, het is een wisselwerking. En alleen vanuit een, een, een neoliberale kapitalistische gedachte... dat je er als persoon niet toe doet, kan dat een goede oplossing zijn. En daarnaast dus, net wat ik zeg... Iedereen in alle volle glorie, met elke identiteit die je bij je draagt... of dat nou je gender is, of van mij part je uh, religie, andere culturele uh, uitingen. Het moet er allemaal mogen zijn. En zodra we dat, zodra we accepteren uh, dat mensen dat niet meer mee mogen nemen naar hun werk... los van het feit dat het gevaarlijk is, want misschien kom je wel bij een heel racistisch bedrijf terecht... waar je per ongeluk bent aangenomen omdat ze niet door hadden dat je ook een kleurtje hebt. Ja, ja, ja. Uh, dus het gaat ook over je eigen veiligheid... Uh, maar het gaat vooral over, hoe zien we de waardeuitwisseling? Gaan we uit van een gelijkwaardige waardeuitwisseling? Of ben jij slechts een middel ja. om binnen mijn bedrijf tot profit ja. en winst, tot winst te komen, uh, waar ik dan de vruchten van pluk? Uh, maar het is een idealisme um, dat we niet zomaar bereikt hebben. En daarom is het misschien ook wel leuk om nu de stap te maken van wat dan wel. Um, want dat systeem zit nou eenmaal met de witte mannen aan de top in het systeem van... wij uh, uh, vinden niet iedereen even goed of even, uh, bieden evenveel kwalite even kwaliteit. Wat, wat zouden we dan moeten doen? nou Ten eerste denk ik dat, uh, en ik begrijp dat jij uh, vanuit jouw rol vandaag... even de advocaat van de duivel speelt. <laughs> maar we moeten natuurlijk af van de overtuiging dat het nou eenmaal zo is. Het is niet nou eenmaal zo. Er is heel hard gewerkt om deze structuren op te bouwen en in stand te houden. En er wordt elke dag heel hard aan gewerkt. En de meest effectieve manier waarop er aan gewerkt wordt... is door, uh, uh, door het weglaten van uh, perspectieven. Daarmee houd je bestaande structuren in stand. Dus we moeten eerst af van de, van de gedachte. Het is nou eenmaal zo, want het is die gedachte die maakt dat we zeggen... ja, we willen wel diversiteit, maar de kwaliteit mag er niet onder lijden." Eens, eens. Alleen het is op dit moment wel zo. Ja, en dat betekent dat we met dezelfde overtuiging, dezelfde verve, even actief als dat we het hebben opgetuigd, mm -hmm. moeten we het weer afbreken. En in sommige gevallen zal dat betekenen, in mijn ideale wereld, dat we gewoon durven zeggen, ik heb hier een, een, een directieraad, bestaat uit acht witte mannen, ik stuur er gewoon vier naar huis. En voor die vier mensen neem ik mensen aan die niet wit, hetero, man, uh, cis, cis man zijn. En of dat dan... Non-binaire mensen zijn of uh, uh, uh, uh, uh, uh, mensen van kleur. Uh, dat doet er niet toe. Dat zal je in sommige gevallen, wat mij betreft, moeten durven. Gewoon dus de bezem met Een, een erdoor. quotum eigenlijk. Een quotum. Een vier... maar, mag ik dan nog? Ja. Ja. Want de, ik volg je en tegelijkertijd wat ik zie gebeuren... Want ik, ik zie ook directies. Laten we avans nemen... We hebben hartstikke veel vrouwen. Nul mensen van kleur, sorry. Maar ja, daar schaam ik me ook heel erg voor. Maar, ik um... ken wel de uitdaging, hoor. <laughs> ja. Ja. Maar we hebben in ieder geval heel veel vrouwen in onze directie. In het CVB heeft twee vrouwen en één man. Maar dat verandert nee. niets aan de cultuur. Klopt. Omdat de mensen die op die positie komen zich aangepast hebben en zich zijn gedragen... Absoluut. naar de wenselijke cultuur. Ja, nou, dat, dat, was, dat, dat kwam na de comma, want dan ben ja. je er nog niet. Hè? Nee. Ja, Als okay. je alleen de poppetjes vervangt, dan ben je er nog niet. De cultuur... Met andere woorden, uh, in hoeverre hebben die nieuwe poppetjes de ruimte om nieuwe perspectieven in te brengen? Hoe worden die nieuwe perspectieven gewaardeerd? Ik zie in heel veel omgevingen waar veel vrouwen werken. dat zolang er nog een patriarchale cultuur heerst. en vrouwen zich aan die cultuur conformeren. ja, dan, dan, dan verandert er niets. Ik meen uh, dat soms ook in de Tweede Kamer. Uh, nou, dat is zie een heel goed voorbeeld. Want er zijn op dit moment echt wel uh, genoeg vrouwen. Je kunt niet zeggen dat we tekort hebben aan vrouwen. maar als vrouwen zich voegen naar een heersende cultuur cultuur van uh, de, de, de witte man als norm, dan ben je nog niks opgeschoten. Nee. Dus inderdaad, het moet, op meerdere vlakken moet je daaraan werken. En cultuur is natuurlijk het allermoeilijkste. Dan moet je ook aan de volkant je van realiseren, daar heb ik minstens drie generaties voor nodig. Om, om, om tot, eh, ik, ik vergelijk het met eh, toen ik klein was. Sorry papa, mama. Toen gooiden mijn ouders me gewoon in een losliggend achter op de bank in uh, op de achterbank van de auto. En ze staken nog eens gezellig een sigaret op. En toen we met z'n allen zeiden van ja, maar dat kan echt niet. Nou, toen was het eerst van natuurlijk kan dat wel. Dat moeten we toch zelf weten. Gordel verplicht om. Nou, dat maak ik zelf wel uit. En we zijn nu twee, drie generaties verder. Jazeker. En je wordt met de nek aangekeken als je rookt waar kinderen in de buurt zijn. En iedereen doet braaf zijn gordel om. Ja. Maar dat moet wel met dezelfde passie, zou ik haast willen zeggen. Actief ja. moet je dat bestrijden. Hoe je het uh, zelf uh, doet eigenlijk. Ook. Ja, en ik, ik hoop uh, dat goed voorbeeld ook goed doet volgen. Dus uh, in mijn fractie zijn we met uh, meer vrouwen dan mannen. Bijna, we hebben geloof ik twee witte uh, mensen bij ons op de fractie. We zijn met z'n achten. Uh, en de, de meeste zijn dus, we, we hebben twee mannen en twee uh, witte mensen. En de rest is allemaal van kleur of vrouw. En dat is iets waar ik actief, ik neem deze mensen niet aan... omdat ze van kleur zijn, maar ze hebben met mij absoluut een streepje voor... omdat ze van kleur zijn, omdat ik hun perspectief... in een context waar die er niet zo vaak is... Heel erg belangrijk vindt. En ik heb besloten... ik ga doen wat mannen al decennia lang doen. Ik ga mensen aannemen... die ook een beetje op mij lijken. Maar wel slimmer zijn dan ik. Dat, is wel, uh, dat vind ik altijd heel belangrijk. Ik neem alleen maar mensen aan... die slimmer zijn dan ik zelf. En um, dat is een actieve manier. Maar stel je nou voor dat bij ons op de fractie een hele patriarchale cultuur heerst... Waarbij we eigenlijk altijd uitgaan van de witte man. Ja, dan kan ik zo net zoveel mensen van kleur in huis hebben als ik wil. Dan komen we er nog niet. En je, je zit nu in de, in de Tweede Kamer. Um, waarin die cultuur heerst. En volgens mij, ik hoorde het je laatst volgens mij nog een keer, uh, nog een keer zeggen. Waar jij zelf onderdeel van bent nu. Ja. Hoe, hoe krijg je het dan voor elkaar om. om je eigen perspectief eh, te blijven houden, in te brengen... en niet mee te gaan in, die, in die, dat, dat absurde systeem. Nou ja, dat is een van de redenen dat ik dus mensen aanneem... die slimmer zijn dan mijzelf, die mij dan uh, eraan herinneren van... hé, hey, uh, weet waar we zijn, vergeet dat niet. Er is moed voor nodig, want je brengt iets nieuws in... waar men niet aan gewend is, wat men ook dus ongemakkelijk vindt... want men kent het niet. Uh, en doorzettingsvermogen. En doorzettingsvermogen gaat gepaard met momenten van... Totale uh, desillusie. Dat gaat ook gepaard met momenten van totale teleurstelling. Uh, er zijn echt momenten dat ik denk: ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig en waar doe ik het allemaal voor en bekijk het allemaal maar lekker. Uh, dan is het heel fijn om een team te hebben om op terug te vallen, maar ook in je privé situatie ja, vind ik het fijn om support uh, te organiseren. Mm -hmm. um, maar, maar dat doe ik, dat kan ik blijven doen omdat ik het grote plaatje. ...continu uh, voor me houdt. Dit is ons vertrekpunt, dit is waar we vandaan komen... ...waar wil ik naartoe. Ik wil naar een samenleving die werkt voor iedereen... ...waar iedereen uh, zichzelf kan zijn... ...waar iedereen op waarde wordt geschat... ...vanuit gelijkwaardigheid. Uh, we, hebben niet, we zijn niet allemaal hetzelfde... ...we hebben niet allemaal dezelfde talenten... Uh, ...gelukkig maar. Dus wij zeggen, vier de verschillen... ...maar focus op wat je, wat je bindt. Uh, maar zie ook... ...dat in tegenstelling tot wat je altijd geleerd hebt... ...er is rijkdom in het perspectief van die ander... Er is rijkdom voor mij als volwassene in het perspectief van een kind. Mm -hmm. er is er, dus ik luister graag naar kinderen. Uh, ik spreek graag met jongeren, want ik ben zelf van middelbare leeftijd. Dus alles wat ik bedenk, daar heb ik zelf het minste last van. Alle plannen voor de toekomst die wij in Den Haag vormgeven... Uh, dat doen we op basis van onze uh, interpretatie van een gemiddelde leeftijd van 45 plus. En ik zeg, haal jongeren naar binnen. Ja, dus, dus buiten het feit van uh, uh, het mensen van kleur in een bestuur... Zetten, gaat het er ook om dat je op de juiste manier de perspectieven inbracht... Uh, en de zeggenschap op een goede manier Precies. Uh, georganiseerd is. Dat is volgens mij wat je bedoelt. Dat is inderdaad uh, wat ik bedoel. Dat wie mag meedoen, wie mag meespreken... als wij een vraagstuk gepresenteerd krijgen over een bepaalde community in Nederland. En hoe? En als wij een vraagstuk krijgen over een bepaalde community... maar we hebben die community niet zelf in de, in de ruimte, in de kamer, binnen onze partij dan is ons antwoord, sorry, hier, ja. kunnen we, hier kunnen we niks over zeggen... tenzij we gesproken hebben met de mensen waar het over gaat. Ja, dat vond ik ook inter interessant toen je dat zei um, over het corona, uh, uh, de coronamaatregelen. Volgens mij zei jij een aantal keer... ja, wij zijn hier nu al twee jaar maatregelen aan het bedenken... maar we vragen eigenlijk niet de mensen over wie het gaat. Dat is... Zijn wij wel bevoegd genoeg om... Twee jaar lang van alles te bedenken. waar het over 16 of 17 miljoen mensen. En uh, mensen in de politiek doen dat natuurlijk per definitie. vanuit een privilege. Vanuit het privilege van een vast inkomen. Het privilege van. Uh, uh, nou ja, eigenlijk alle vrijheid. die je als, hè, als, als parlementariër. heb je zo'n beetje alle vrijheid. die je maar kunt bedenken. Uh, wij hebben gewoon doorgewerkt. Ik heb uh, tijdens corona. ben ik eigenlijk mijn huis niet uit geweest. totdat ik verkozen werd. en de Tweede Kamer in <laughs> ja. ging. Ik ging elke dag naar Den Haag. En er was helemaal geen. Geen probleem. Terwijl we aan, aan, de heel, aan heel Nederland vragen. Blijf alsjeblieft zoveel mogelijk thuis. Dus wees je ook altijd bewust van je eigen privilege. Ook als persoon van kleur. Ik ben een vrouw van kleur. En ik heb tons of privilege. Ik heb een gezond lijf. Dat, nou ja, Ik heb een redelijk gezond lijf. Ik heb een chronische ziekte. maar precies. op de trap. Precies. Ja. Nee, maar, maar, maar dat is een ziekte die mij niet zodanig hindert. Dat ik niet uh, volwaardig kan deelnemen aan mm. nou ja, wat dan ook. Uh, ik ben mondig. Ik heb uh, toegang gehad tot uh, goede opleiding, uh, enzovoort, enzovoort. Ik, uh, woon, uh, ik heb uh, voor mezelf een woonomgeving uh, kunnen kiezen uh, ja. die niet door de belastingdienst geprofileerd wordt. Dus ik heb tons of privilege. Uh, dus het zou brutaal zijn voor mij om te zeggen, ik ben een zwarte vrouw en alles, dus alles zit mij tegen. Helemaal niet. Maar ik die me wel altijd bewust te zijn van dat privilege. En dat gaat zelfs over taalvaardigheid. Het is in dit land zo dat mondige mensen verder komen. Wie, ja. wie niet mondig is, wordt makkelijk gepiepeld, meestal door de overheid. Uh, dat vind ik een schande. Het mag niet afhangen van jouw mondigheid of de overheid jou rechtvaardig behandelt. Um, dus, dus, dus je bewustzijn van context, positionaliteit... Uh, en, en, en, en, een, en ik denk toch dat drijven op dat ideaal, drijven op idealisme... de samenleving ja. die wij voorstaan... Misschien is het onmogelijk, ja, want, maar we moeten er wel van dromen. Want even terug naar uh, het, het koloniale verleden hebben we gehad. We moeten dus daarvan af van dat dat in ons systeem zit, dat superioriteitsgevoel van witte, witte mensen. Um, jij zegt bijvoorbeeld, uh, dat moet je doen door gewoon je actief te overblijven praten. Uh, generaties lang uh, roepen, uh, mensen laten horen hoe het zit, zodat, zodat dat generatie op generatie verandert. Dat is, is dat wat je bedoelt? Ja, zeker. En dat zie je ook weer. Bijvoorbeeld, kijk naar het nieuwe kabinet. Ik geloof dat daar een derde vrouw is. Misschien is het zelfs iets meer. Uh, terwijl we toch nog steeds dezelfde minister-president hebben... Die, die een aantal jaar geleden zei... Ja, ze zijn niet te vinden. En opeens zijn ze wel te vinden. Waarom? Omdat hij het belangrijk is gaan ja. vinden. Misschien niet eens zelf. Maar ja, het, de, de, moest, het moest van het, de, de, ma de maatschappij. Precies. Ja. De maatschappij ja. heeft het afgedwongen. Dus daarmee zie je dat als je maar volhoudt... Uh, dat, en, en daar is nog geen garantie. Afgelopen weken is in de Tweede Kamer gedebatteerd over het recht van uh, het, het um, stoppen met de verplichte vijf dagen bedenktijd voor vrouwen die een abortus willen. Mm -hmm. Nou, ik ben nog steeds, dat ik, ik, ik denk nog maar de hele tijd, dit hadden we toch al besproken, hier waren we toch al uit, dat hè, maar we moeten het er weer over hebben. Dus het, het, is, het is iets wat je, waar je je dagelijks voor in moet zetten, heel actief. Dat gaat niet vanzelf. Het heeft voor mij ja. ook wel te maken met. Um, ik zit nog steeds te puzzelen op van. Uh, waarom moeten we niet anoniem solliciteren? Los van wat jij zegt. Maar er zit ook. Dat heeft ook te maken met dat we steeds maar het punt der moeite uit de weg gaan. En dat het lastige gesprek uit de weg gaan. Ja. Ik bedoel, ik vind dat. ook... Ja, dat sluit ook he, aan met wat ja, Silvana bedoelt, denk bedoel, bedoel, ik. Ik bedoel, kijk naar die hele MeToo-beweging. Ik bedoel, het moeilijkste gesprek moet nog komen. Namelijk dat we gewoon met elkaar en dus ook met de mannen die dit soort dingen doen het gesprek aangaan hoe dat nou komt... en wat daar nou achter zit... en waarom ze denken dat dat kan of niet kan. Snap je? Ik wil het snappen. Ik kan wel zeggen, je bent een lul en je deugt ja, niet. Maar dat is wel de samenleving die we gecreëerd hebben. Gevolgen ja. gevolgenpolitiek, volgens mij... heeft groen ja. Amsterdam daar wel Maar het gaat beschreven. het niet oplossen, snap je? Dus het, als ik kijk hier binnen avans... ik heb een hele andere manier van leiding geven in mijn groep... een hele andere manier van uh, met studenten werken. Dat Ik doe dat een beetje onder de radar... Zodra ik dat in bestuurlijke overleggen inbreng, en ik ben hartstikke mondig, ik kan het heel goed uitleggen, dan telt het toch niet mee. Ja. Ja. En, het is, en wat nodig is, is dat degene die op de positie zit, zegt van... oké, okay, ik snap er geen bal van, maar ik wil wel proberen Precies. om het te begrijpen. Precies. Ja. Uh, uh, en, ja, en dat is, de, dat is het en, gesprek. En sprekend als witte man is het ook gewoon best wel... Uh, kijk, ik sta daarin als oké, okay, als iemand anders een, van kleur of een vrouw een, iets zegt over een gevoel, of oh, ik voel me benadeeld of gediscrimineerd, dan, dan denk ik oké, okay, jij zegt dat, jij voelt dat, dus dat is, is zo. Dat is het uitgangspunt. Maar feedback krijgen op uh, um, wat je zegt of wat je doet, is ook heel moeilijk. Het is heel moeilijk om, om het. Omdat het, ook dat ons niet geleerd wordt, hè? Dus we leren niet om te gaan met. We leren sowieso niet die feedback te geven. Nee, er gebeurt uh, weinig. Ja. En, en ontvangen al helemaal niet. En ik denk dat we in een fase zitten waarin we min of meer voor het eerst ook uh, die feedback geven. Dus waarin ja. witte mannen voor het ja. eerst, a ah, horen dat ze wit zijn. En, en dat, dat, dat het hebben, het hebben ze überhaupt nog nooit gehoord. Ja. Uh, dat zij, Precies. of ze het nou zelf willen of niet, uh, als norm worden gezien. Um, en dan moeten we ze ook nog vertellen dat zij net zoveel last hebben van die patriarchale structuren als wij zelf. Maar dat voelen ze vaak niet zo. Ik zit wel, want we, hey, we, je geeft een aantal suggesties over hoe we... De, dat decolonisatieproces in gang kunnen zetten... Ja. of verder kunnen brengen, hè? want is, is, gebeurt er gebeurt al ook Zeker. al dingen. Uh, ik ben ook wel op zoek, uh, hoe kijk jij daarnaar... hoe kan de economie of hoe kunnen we de spelregels van de economie veranderen... zodat dat ook gaat helpen? Ja, ja, dat ja. Is, ik denk dat dat A, een hele grote vraag van dit moment is... die nog heel weinig gesteld wordt, overigens. Ja. Terwijl ik denk dat achter alle uitdagingen waar we mee te maken hebben... Het antwoord op deze vraag zou dat omhoog kunnen stuwen. Of het nou gaat over de wooncrisis die we moeten aanpakken. Ja. Hoe bouwen we? Voor wie bouwen we? Hoe ziet een gemiddeld gezin eruit? Is dat nog steeds net als 30 jaar geleden? Vader die vijf dagen in de week werkt... terwijl moeder thuis zit en drie keer per dag naar school fietst... want de kinderen moeten gebracht, opgehaald... voor tussen de middag de boterham en dan weer terug en dan, nou ja, enzovoort... Um. Wat er volgens mij is gebeurd, is die overtuiging dat wij ten dienste staan van de economie. Ja. Die is overtuigend geworden, die is uh, dominant geworden. Terwijl we terug moeten, en hoe, is een, is, een, is een lang pad, naar de economie mag ten dienste staan van ons. Uh, nou ja, Dat is al denk ik een, een hele van grote... Van iedereen. Van iedereen, ja. van ons allemaal. Ja. Ja. Dat is al een enorme revolutie. Dan moeten we het hebben over eigendom. Wat mag van wie zijn? Uh, natuurlijk, we accepteren dat er uh, uh, private ondernemingen zijn en winst wordt gemaakt en dergelijke. Maar moeten we niet terug, alles is uh, geprivatiseerd. Ook de, de, de nutsvoorzieningen, uh, uh, ja, dus ja. dingen waar we allemaal, of we het willen of niet, gebruik van moeten maken. Uh, gas en water, elektriciteit, uh, nou ja, dat soort dingen. Maar ook de openbare ruimte, is die ook nog van ons allemaal? En dan, als je het heel concreet wil maken... denk ik dat het dus begint met dat nieuwe narratief steeds naar voren brengen. Wat is winst? Wat is bezit? Uh, uh, uh, er was laatst ja. iemand in de kamer die vroeg zich hardop af... wat is geld? Het is ook maar een afspraak. Dus we moeten beginnen met ja. het idee dat geld is ook maar een afspraak. Um, alles is een afspraak. Wit en zwart is ook een construct. Dus uh, zeg jij eigenlijk ook um, om van die... Ongelijkheid tussen zwart en wit vanuit het koloniale verleden af te komen, moeten we af van het kapitalisme. Nou, die twee zijn heel erg met elkaar verbonden. En ik denk dat het kapitalisme in haar huidige vorm een voortzetting is, een, een, een vervolmaking haast. van. Die, uh, uh, die vorm van uitbuiting, mm -hmm. want het is helemaal waar wat Godelieve zegt... we maken nog steeds gebruik van diezelfde structuren... en hebben onszelf wijsgemaakt dat als er geld tegenover staat, dat het dan eerlijk is. Maar het gaat erom, wie mag er slapend rijk worden? En wie moet er uh, het leven in dienst stellen van die mensen die slapend rijk worden? En kolonialisme gaat dus ook over racisme, gaat ook over wit en zwart... maar het gaat vooral over... Macht versus onmacht. Uh -huh. En entitlement versus... Um, nou ja, eigenlijk zie je dat heel veel van de culturen... die in het verleden misbruikt zijn... dat waren warme, open culturen. Uh, uh, en dat was een van de, van de valkuilen nou juist... Uh, waardoor uh, het onheil eigenlijk heel warm uh, welkom werd geheten ja. uh, en mensen knipperden met hun ogen en uh, nou ja goed, de, daar ging uh, de grond, de grondstoffen, de, de cultuur, de gezondheid, de religie, de taal en noem het allemaal maar op. Mooi. Ja, nou, niet mooi, maar. Nou, maar wat Godelieve zegt eigenlijk, zeg ik met heel veel woorden precies hetzelfde. Het begint bij het ongemakkelijke gesprek, het ongemakkelijke gesprek van het benoemen st en daaruit verder werken. Stel dat we even, we pakken de toeslagenaffaire. Misschien even afsluitend de toeslagenaffaire. Even, waar natuurlijk. De toeslagen, ja, ja, Heel even. Even luchtig eindigen. Maar ja. Maar. Het is wel een perfect voorbeeld ja, van natuurlijk. alles wat er mis is met zien. ons systeem. Ja. ja, dus waar dus ook gediscrimineerd is. En waar mensen um, um, uh, van kleur ook vaker. Uh, negatief, negatief beïnvloed worden, uh, werden dan mensen niet van kleur. Um, hoe kunnen we nou dat probleem, wat daar is ontstaan, of wat dat, die uitwerking van dat systeem, hoe kunnen we dat weghalen? Hoe kunnen we dat, is dat een, een voorbeeld van, ja, we moeten aan ons zelfbeeld denken en we moeten die su superioriteits gevoel van witte mannen eruit halen. of zit dat ook nog in iets anders? Nou, ook daar heb je meerdere lagen... en meerdere, denk ik, stromingen... die samen moeten komen. Ja, het gaat ook over die superioriteitscultuur. Alleen al het feit dat de Belastingdienst... heeft zo'n beetje monopolie op alles. Nog net niet op fysiek geweld... maar verder vrij onschendbare organisatie... Uh, dus dat, ja. dat, dat, dat, dan heb je het ja. al over verhoudingen. Waar staat de burger en waar staat de Belastingdienst? En het lijkt erop dat de Belastingdienst zelf heeft gedacht... wij zijn almachtig, wij kunnen mensen op een lijst zetten... wij kunnen beslissen op basis van uiterlijke kenmerken of postcode. Of wij, dat zijn dan, dat zijn dan uh, fraudeurs. Uh, maar het gaat ook over het gebrek aan sancties en consequenties. Dus op het moment dat we zien... van de week komt er een rapport uit dat stelt... Mensen werden op een fraudelijst geplaatst op basis van uiterlijke kenmerken, geslacht, postcode en uh, al, of ze al dan niet een exotische naam hadden. En dan zegt de staatssecretaris, en, en nogmaals, en uiterlijke kenmerken. En dan zegt de staatssecretaris: Maar we weten nog niet of er gediscrimineerd is. Dan denk ik, ja, dat weten we dus wel. En dat moeten we ook durven benoemen. En dan moeten we vervolgens ook de mensen die zich daar schuldig aan hebben gemaakt. Die moeten we durven bestraffen. Dus ik ben de eerste persoon in Nederland die een aantal mensen naar de rechtbank heeft getrokken. En heeft gezegd, verklaar jezelf nader. Uh, je stuurt mij racistische uh, bedreigingen. Ik pik dat niet, ik ga naar de rechter. En het was de eerste keer dat er ook echt mensen voor veroordeeld werden. Ik geloof dat dat 2018 was. Of, of in ieder geval veel te laat. Uh, yeah. dus, dus als wij zeggen in de grondwet staat dat ja, het niet dan mag, we het ook naleven. dan moeten we er nee. ook op handhaven naleven. Dan mag je van mij ook bedrijven nemen en shamen die zich stelselmatig schuldig maken daaraan. Dan mag je als overheid, Dan moeten ook sancties richting de overheid komen... Uh, want die mag dat ook niet doen. Dus uh, je, je moet meerdere dingen doen. Ja, je moet de cultuur veranderen, je moet de perspectief veranderen... het moeilijke gesprek voeren, maar je moet ook durven zeggen... ja, dat is racisme en dat mag niet. En ja. daar staat een boete op of een gevangenisstraf ja. op. En dan heb je dan weer voorlopers voor nodig... om dat af en toe aan de kaak te stellen... zodat ja. we dat systeem uh, kunnen en, omwerpen. En, en als ja. een van die voorlopers moet ik me natuurlijk ook neerleggen... bij de gedachte dat niemand blij wordt van de boodschap... of tenminste weinig mensen... Uh, en dat die erkenning misschien in mijn heel, heel mijn leven nooit zal komen... Ja. Ja. Dus je doet het nooit voor, weer, niet voor jezelf. Ja, want daar wil ik nog mee, mee afsluiten. Wat ik vaak merk, ik ben uh, uh, groot fan van bijeen en van jou. Uh, maar wat mijn omgeving, uh, bepaalde mensen in mijn omgeving vaak zeggen is... Ja, maar ze, uh, ze is zo boos. Of um, uh, ze, uh, ze mag wel eens wat meer humor uh, gebruiken. En dan denk ik echt, ja, jezus, het gaat over... Over een onderwerp. <laughs> onderwerp Maar wat, wat, wat zou jij willen zeggen daarop? Nou, ja, Want is, is jouw. A time and a place for everything. Dus uh, uh, nou, ik ben heel blij dat mijn collega Charlie bij me is. Die kan beamen dat ik heel grappig ben, toch, Charlie? <laughs> Nou goed, een beetje grappig. <laughs> um, maar wanneer ik praat over uitbuiting, over uitsluiting, over marginalisatie... dan valt daar gewoon echt heel weinig over te lachen. Um, ja. Ik ben ook helemaal niet boos. Maar de boodschap die ik breng doet wel heel veel pijn bij mensen... Die, die die boodschap voor het eerst horen. Die nooit zijn uitgedaagd om na te denken over hun eigen identiteit, hun eigen kleur. Uh, er bestaan geen studies witheid. Er bestaan wel uh, studies die vrouwen en gender uh, onderzoeken. Dat zijn dan... Uh, uh, of mensen van kleur uh, onderzoeken. Dus ik snap wel dat het, dat het een pijnlijke boodschap is voor heel veel mensen. Mm -hmm. um, er valt weinig te lachen over marginalisatie en discriminatie... in welke vorm dan ook. En... Um, Mensen zeggen dan ja, maar je boodschap zou beter overkomen als ja. Ik, ik denk die, het niet. Die, ik denk dat, dat de boodschap dat is wat heel mensen zeggen, ja, maar ja. ik denk dat de boodschap dus heel goed overkomt en dat het ontvangen soms pijn doet. Ja. En dan is de projectie ja, dat ja. komt door hoe de manier waarop je het brengt. Precies. Ik, ik, ja, ik kom ook heel veel tegen. Nou, ik kom dat natuurlijk ook heel veel tegen. Ik bedoel, uh, um, er zijn zoveel voorbeelden. Ik, ik had een heel stom persoonlijk voorbeeld. Uh, ik heb een tijdje geleden hier binnen Avans... zat ik in een stuurgroep... en uh, eigenlijk werden we daar steeds niet serieus genomen. En die hele stuurgroep ging alleen maar over procedures en bla bla. Uh, ik ben daar uitgestapt en ik heb verteld heel persoonlijk... hoe afschuwelijk ik het heb gevonden om daarin te zitten. Ik heb volgens mij best wel een heel mooi en duidelijk betoog gehouden... waarom ik denk dat als je gelooft in co-creatie... je niet op deze manier moet werken. In het verslag stond dat ik emotioneel en teleurgesteld ja, was. Ja ja, ja, ja, ja, Toen dacht ik, oké. Okay. Dus het is die manier, zo iets zeggen over... Hè, dus ze is altijd zo boos. Ik vind je trouwens nooit boos. Toen <laughs> ik denk altijd, ook kan je zo aardig blijven? Maar nee, serieus. Dat, uh, maar door dat te doen, hoef je het niet meer over die boodschap te nee. hebben. Ja. Snap je? Dus je ja. disqualificeert daarmee ja. de inhoud die er gezegd wordt. En ja. dat vind ik echt heel lastig. En, ja, en het valt weer in... terug te leiden op... Als een man exact hetzelfde doet of zegt... dan zeggen we zo, die is doortastend. Dat is een echte leider. Een, een, een, een, ja, eens een vriend van mij die noemde het ouderwets pestgedrag. Die, zegt, die zei, ja, als je bijvoorbeeld eerst een vrouw onderdrukt... Um, en dan uh, uh, staat die vrouw op voor zichzelf... Juist. en dan zeg je, nou, je moet je niet zo aanstellen... of nee. waarom ben je zo boos? Dus dan eigenlijk, eerst doe je iets... dan gaat die vrouw strijden... En dan zeg je, ja, maar nu ben je Mensen, wel overdreven boos om het nog eens te relativeren. Mensen reageren op de reactie, maar ja. niet op de actie. Precies. Dus ze zeggen tegen mij, ja, hoe durf je zo over de politie te spreken... Eh, als het gaat over racistische groepsapps en zo? En dan denk ik, oh, dus we zijn niet boos over de racistische groepsapps... maar we zijn wel boos over het feit dat ik dat... Uh, aan de okay. kaakstel. Ja. En ook dat komt voort uit die hiërarchische gedachten. Wie heeft het meeste recht van spreken? Welke eigenschappen waarderen we? Op welke manier? En is dit ook wat jij bedoelt met dekoloniseren? Als we daarvan afkomen, dus van dat, dat, dan, dan zijn we aan het dekoloniseren. Echt aan het dekoloniseren, ja. zodat we een gelijkwaardige samenleving krijgen. En dat moeten we doen over de gehele linie van de manieren waarop we ons uiten. Ja. In onze economie, maar in onze taal. Uh, in hoe we ons presenteren in onze kleding. Uh, in wat we van wie accepteren. Yeah, in yeah. al onze systemen. Dit was aflevering 2 van Met Andere Ogen. Een podcastserie van het Center of Expertise, Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap van Avans Hogeschool. In de volgende aflevering praten we met Hans Stegenman. Hij durft zich af te vragen of de economie nog wel verder moet groeien.